Het klinkt een beetje, een beetje raar. We krijgen nu weer een andere muziekje. Oh. Laten we het zo zeggen. Oké, okay. nou, wat spannend, ja, leuk. Ja. Nee, maar het, is, het, is, het, is, het zijn de collega's waar we mee samenwerken, om ja? het zo te zeggen. En dat is? Arnhem 105. Oh, en dat is nu het nieuws, of niet? Ja, die, die komt er door, maar die hebben, ja, ik weet niet, het gaat technisch niet helemaal lekker. Oh, Oké, okay. maar we gaan nu naar het nieuws. Uh, nee, dan oh. gaan we maar door. Nee, okay. ja, ik bedoel, uh, het nieuws hoort erin te komen. Maar ja. ja het, uh, oh, okay. de, de techniek Sorry. laat ons in de steek. De techniek laat je in ja. de steek, oké. Okay. We gaan uh, gewoon eventjes nog naar Leo en uh, Amorux Solitaire. Ik vind het goed. ZANG EN Ken je, ken je nee, nee, nee, nee, zeker niet. Nee. Okay. Ja, dat is ook uit de euh, ja, uh, jaren tachtig. Ja, nee, dat dus was ik uh, nog heel erg vloeibaar. Ja, nee, ik niet. Ik was, ik was er toen nog heel lang. Jeetje, wat gezellig. Heb je mooie tijden meegemaakt. Ja, ja. <goude een gouden tijd. Gouden eeuw. Gouden eeuw. Maar uh, ja, het ja, nieuws hebben we over moeten slaan. Want uh, technisch ging het niet helemaal lekker. Dus uh, wat heb jij uh, aan die, uh, informatie? Wat heb ik aan informatie? Ja, ik weet dat ik je in een keer overvolg. Nou, maar inderdaad. Joh, <laughs> wat, dat is ook een leuk pak jij het gewoon. Wat heb ik voor, uh, voor dingen? Uh, wat uh, nu vooral binnenkwam. Want hier staat het regio nieuws op ZFM Zandvoort. En er staat dat uh, in Haarlem de vaccinatiegraad weer aan het stijgen is. Dus uh, tegen de landelijke trend in. Maar uh, dat is dus op zich ergens heel erg goed. Dat mensen zich weer laten uh, inenten en zo. En ook in Zandvoort. Uh, je je bedoelt inenten? Uh, ja. ja. Dat er, dat er eigenlijk meldt dus het RIVM... dat landelijk minder baby's worden ingent. Maar uh, hier in deze omgeving... doen ze dat dus wel gewoon... Ja, uh, de, de, de DKTP. Ja, We inderdaad. DKTP. Dus dat is op zich wel uh, apart. Uh, dat ze dat uh, aan het doen zijn. En voor de rest is natuurlijk nu... Uh, het festival op de ring is natuurlijk bezig. Uh, uh, want Amsterdam bestaat 750 jaar. Ja. En dat schijnt toch wel echt een feestje te zijn. Ja, uh, er waren en natuurlijk en wat, waar, wat zorgen. Waar, waar iedereen er gewoon last van heeft. Ja, precies. He? Maar er waren natuurlijk wat zorgen. Hè? Want het, was, het is natuurlijk super warm vandaag. En uh, dat het natuurlijk dan 50 graden kan worden uh, op het asfalt uh, van die ring. Maar vooralsnog gaat het goed. Ook, uh, ja, gewoon, ik, uh, uh, uh, ik wil niet met ze ruilen, laat ik het zo nee, zeggen. ik ook niet. Maar toch <laughs> lijkt het me wel als je Amsterdammer bent... En het is nu een keertje helemaal open. Lijkt het me toch leuk om een keertje daar gewoon over die ring heen te lopen. Ja, in plaats toch, van dat je elke keer in die file staat. Toch toch ook. Als ik Amsterdam had geweest, had ik er niet bij geweest. Nee, nou ja. het, het, het, het geintiro, sorry, sorry, maar... Is, ja. Maar uh, er komt nu wel net binnen dat bezoekers klagen over drukte. Oh joh. Hè? Er zijn heel wat kaarten voor verkocht. Uh, gratis weggegeven. Zeg maar, en dat er weinig schaduw is. Al moet ik zeggen dat echt de organisatie alles heeft gedaan. Ze hebben zelfs uh, vannacht bomen neergezet. Uh, Evenementenbedrijven uh, doen dat ja, natuurlijk. Van die, van die niet, niet geplant of zo. Maar gewoon nee, een mooie bakker. In. Dus ja, ja. ze doen er wel echt alles aan. En er zijn extra waterpunten. Ja, ja. En mensen mogen twee liter mee. In plaats van één liter. Mee naar het festivalterrein. Dus ik zou zeggen lieve mensen. Dit is een once in a lifetime opportunity. Het Zeker, duurt 750 ja. jaar voordat je weer zo'n feestje krijgt. Ik, ja, ja. Dus ik zou het er maar even lekker van gaan. <laughs> niet als ik jou was. Nou ik. Ik zou gewoon even een, lekker, een lekkere douche meenemen. Ja, die heb ik altijd in mijn tas zitten. Ja, natuurlijk. Een zakje water erbij. En, ja, en lekker gaan. Ja, ja nou. nou uh, regio. Klaar met nu... de uh, slantgaswets. Uh, wat hebben we nog meer? Wat hebben we nog meer? Nou, ik moest het even een beetje opzoeken. Dus ik ja, dacht, jij ja. geeft me nog wel een beetje tijd. Want nou, ja, uh, we hebben het ook al, uh, al verteld uh, natuurlijk over uh, wat er is. Uh, uh, want... De treinen rijden nog steeds niet. En dat is eigenlijk wel het spannendste wat er ja, vandaag tussen, is. Tussen Haarlem en, uh, en Zandvoort is, ja. uh, is gestremd. Dat is de komende dagen nog. Uh, want ze zijn natuurlijk bezig met die werkzaamheden aan het spoor. Ja. Bij het viaduct van station Heemstede Aardhout. Uh, en voor de rest. Uh... Ja, dat was, uh, het was wel nodig. Hè. En, uh, is dat zo? Ja, toch. Ja, ja, ik bedoel. Uh, ja, ja, het is toch fijn dat er al tien jaar niet, uh, geen onderhoud aan gepleegd aan, uh, aan het station. Dus uh, het is wel een keertje nodig, denk ik. Ja. Hé, hey, ehm. Um, we gaan nog een muziekje draaien en dan gaan we dadelijk naar Arjan. Even kletsen met ja, Arjan ja, natuurlijk, ja, precies. I need you! En BVSMP. -B -S But for your love BVSMP En I need you. And ja. To Ja, lekker hè? Ja. Ja. Inderdaad, heerlijk. Weet ik goed, weet het nog zo goed. Je he. weet het nog zo goed hè? Ja, inderdaad. Hé, hey, nee, we gaan dus naar onze artiest. Even Ja, eh. We gaan naar onze artiest van vandaag. En uh, wat ja. dat altijd doet natuurlijk. Helemaal uit het, uh, het mooie Drint. Ja, inderdaad. Risa, die gaat altijd even opzommen van uh, wie, uh, wie is de artiest, hè? Ja, wie is de artiest? Uh, wie is uh, Arjan Plat? En daar staat er weer, wie ben ik? Uh, op 18 december 1992 kwam ik ter wereld in het Refaya ziekenhuis De Stadskanaal. Uh, waar ik verwelkomd werd door mijn moederfiguur Dina. Oh, die ken ik natuurlijk. Ja. <laughs> ja. ja. En mijn vaderfiguur Jozef. Uh, en dan, uh, jouw inspiratie is dus David Bowie. Staat hierbij, hier toen ik twaalf jaar was hoorde ik het nummer Space Oddity van David Bowie geïnspireerd door het nummer besloot ik dat ik muziek wilde maken. Dit alles begon met gitaarles. en je hebt ook nog je gitaar meegenomen zag ik al, dus ik ben heel erg benieuwd natuurlijk. En uh, dan ga ik eventjes scrollen, want ik zie echt alleen maar liedje na liedje na liedje dat jij best wel echt een discografie hebt ook. Uh, met natuurlijk ook nog de Engelse vertaling van de Engelbewaarde, wat natuurlijk bij mij echt, uh, tenminste, dacht ik dat hé. Hey, Oh Jan, hallo. Ja. <laughs> Wat een goed idee ja, van jou. Ja, ja, ja. Maar hij is hier dus in de studio. Arjen wat welkom. Dankjewel. Ja, wat leuk dat je helemaal deze tocht en die reis hebt gemaakt. Ja, geen probleem. Het scheelt wel lekker weer bij. Ja, inderdaad. Ja, precies. Ah, ja, Ga je het lekker. combineren met even lekker naar, uh, naar het strand? Zo, nou, we gaan zo. straks nog wel even de omgeving in en even kijken. Wat we, ik kom niet zo vaak in Zandvoort. Voor mij is het nee. de eerste keer zoals nu ik over ah. nadenk. Dus ja. Uh, ja. dus ja, we gaan even kijken wat we in de buurt nog kunnen vinden, natuurlijk. Leuk. Dat, leuk. Is, er is genoeg te eten en te drinken. Daar we <laughs> in, in, in het centrum, dus. Ja. Dat is dus zeker inderdaad. Ja, ja, ja ik precies. bedoel, hier in het centrum is, is genoeg. Nou, en heerlijk om ook bij zo'n strandtent natuurlijk even te ja, de zitten. Grieken, de Grieken. En misschien nog even met die voetjes het zand in te gaan natuurlijk. Misschien wel de zee even te Of een paviljoentje nee. inderdaad. Uh, eventjes, uh, een paviljoentje. Hoe ver is het rijden? Uh, een uurtje of drie uur, denk ik, dat we onderweg zijn geweest. Ja. Drie, drie, nou, we hebben ook wat files gehad en zo, waardoor het nog ja, langer ja. geduurd heeft. De bedoeling was drie uur, laat ik het zo zeggen, maar het heeft uh, ongeveer vier geduurd, uh, uiteindelijk. Ja, ik wou net zeggen, het is minimaal Groningen 2,5 uur. Ja. Uh, bij mij vandaan, dus uh, ja, het is maar een klein stukje verder hier vandaan. Dus uh, ja, het is nou, een best een aardige rit. Dat is zeker best. Maar ik had het ook zwaar, hoor, want ik was op de fiets. Oh, vanaf ja, ja, dat, ja, het was echt. Ik wil het toch even dat vertellen toch dat heftig. ik echt heel sportief heb gedaan. Dat nee, nou, vind ik een applausje. Hij daar. ging helemaal aan. Dank je wel. Ik het <laughs> <laughs> ja, ja, ja. hele middag op stil. Oh. <laughs> nee, maar uh, ja, Groningen, een leuke, leuke stad trouwens. Hoor. Tenminste, kom je zelf ja. uit Groningen zelf? Stadkanaal. Nee, maar, ik kom. Uh, Stadskanaal ligt op de grens van Groningen en Drenthe. Daar ben ik geboren, maar ik woon een hele leven woon ik al in Drenthe, Nieuwbuinen. Dat ligt letterlijk tegen Stadskanaal aan, zeg maar. Dus nee, ik heb wel gestudeerd in de stad Groningen, maar ik heb er nooit gewoond. Oké. Leuk. Maar je komt er wel regelmatig. Jawel. Ja, ik ken het alleen van de sauna, Egmond. Sauna Egmond. Of hoe heet dat daar? Nee. Sauna van Egmond is Haarlem. Nee, dat is Haarlem. Ja, dat die andere. Wat in Frans denk ik? Nieuwe ja, ja. Die. Van het Ja, dat ken ik daar ook. Ja, ik ken het alleen maar van Nijenbouw. En ah, ja, ze hebben dan een kartonfabriek. Hè? Daar nou, dus uh, kartonnage. Daarom, ja. Dat zit er ook nog in Groningen. En een uh, hoop opvangcentra's op, op natuurlijk. Daar dus, ja. Ja, zit de volgende Fransen nog wat. Ja, ja, ja. zo lekker uh, multicultureel. Ja, dus, we, we zijn er voor iedereen. Ja. Hey, Arjen, terug naar jou. Want uh, jij hebt natuurlijk wat leuks. Uh, en je gaat zo meteen wat spelen, natuurlijk. Wat, uh, wat ga je allemaal voor ons uh, zometeen te horen brengen? Nou, uh, wat ik tegen horen, te horen ga brengen zijn een paar liedjes uit uh, mijn project Maar dan Engels. Dat is een project waar ik in 2020 mee ben begonnen. Uh, begonnen als een grapje eigenlijk, want ik liep eigenlijk al heel lang met het idee van... Goh, hoe zouden bepaalde nummers uit Nederland klinken als je ze over de grens trekt, zeg maar. En uh, dat begon ooit met Heb je even voor mij, van Frans Bauer. Uh, ik, ik denk, het is het meest paar liedje wat wij hebben zo'n beetje yeah. in Nederland. En als je dat nou echt in een Amerikaans jasje zet, wat doet dat dan? Maar ja, toen kwam een welbekend Ballsnootjesmerk met een uh, soortgelijk grapje van ja. Hans -Bauer Goes USA. Ja. Met een ongelooflijk slechte vertaling van het liedje, maar gewoon als grap. Ja. Toen dacht ik, ja, dan moet ik dat niet gaan doen, want dan heb ik het van hun jat nu. Want wat heb jij ervan, wat had jij ervan gemaakt? Uh, nou, ik ben nooit zo ver gekomen met oh. de nummer zelfs, dus kun je aangaan. Ik, ik heb hem okay. gewoon helemaal aan de kant geschoven. Ja. En uh, het is een tijdje rustig geweest. Nou, toen kwam de grote zee ons land binnen, zeg maar. Mm -hmm. En toen werd het allemaal rustig in de entertainmentwereld. En dus nou, dat hoef ik jou ook niet te vertellen. Natuurlijk. Tijd genoeg, ja, precies. Ja. En toen, uh, toen uh, begon het toch. Weer een beetje te jeuken. En toen hebben we in vijf minuten tijd, denk ik, hebben we het liedje Ga maar weg van Jannes uh, hebben vertaald uh, De volgende dag camera op de snuffert, de gitaar ingeplucht, in één take opgenomen en op Facebook gezet, zonder enige intentie. Gewoon als mm -hmm. grapje, weet je. Ik heb nooit de intentie gehad om hier wat mee te doen. Maar um, Facebook explodeerde. Uh, nou, de rest van de socials. Ik had radiostations aan de lijn. Ik had uiteindelijk de producer van het nummer aan de lijn. Weet je, uiteindelijk wil iedereen ineens de single. Ik zeg maar, er is helemaal ja. geen single. Er is Gewoon niks, Gewoon een ja. live takeje. Uh, nou, toen belde Martin Sterke mij dus op, de originele schrijver en producer van het nummer. En die zei, nou als iemand met jou de plaat gaat zetten, dan ben ik dat. Nou, Martin woont ongeveer 15 minuten bij me vandaan. Dus dat was lekker makkelijk. Dus ik stapte die auto in. Ja, ik stapte die auto in. Kom maar, die ja. kom eraan. <laughs> ik <Hier> kom... <laughs> Hey, ik kom er een. Zo is het wel <laughs> gaan. Zo was daar heel onverwachts ineens een, een single. En uh, dat was Walk Away destijds. Okay. En uh, ja, toen bleven we elke week nog een nieuwe cover maken. Die live werd uitgezonden bij radiostation bij ons in de regio. En uh, toen heeft het een tijdje stilgelegen. Ik werd zelf ziek ook van, uh, van corona. Dan best wel flink uit de running geweest een hele tijd. En ergens begint het dan toch weer te jeuken. En toen heb ik in uh, 2021, of, 2022 heb ik de boel weer opgepakt. Uh, en toen uh, ben ik bezig gegaan met een, uh, nou ja, een studioversie van uh, een liedje wat wij allemaal kennen als Engelbewaarder. Yeah. Uh, toen nog alleen bekend van Mieke, vo voornamelijk bekend van Mieke. Yeah. Uh, dat liedje had ik in 2020 al wel live op de radio gedaan, maar goed, ik wilde graag een beetje knutselen met studiowerk studiowerk, mm -hmm. of is dat, is dat wat voor mij, vind ik dat leuk. En toen ben ik dus met een midi-keyboardje gekocht en ik heb wat instrumentjes ingespeeld en dingetjes gedaan en het klonk eigenlijk drie keer niks, hoor. maar ik vond het zelf heel leuk. En ik heb daar een, Robin, daar een filmpje bij laten maken. Hier. En uh, gewoon, gewoon een live clipje zeg maar. En dat hebben we gewoon online gezet. Gewoon van nou, hè, weer een nieuwe versie ja. van zoiets zonder enige intentie. En uh, op dezelfde dag dat ik dat online zet, komt uh, onze die Marco Schuipmaker met zijn ja. welbekende feestversie ja. uit. Nee, nou. dat, ja, Hoe ben je Hoe je dit? Ja, Want ja, ik ken ja. Marco ook al heel wat jaren, of en hij zo klein was, zeg maar. Toen deed ik mee uh. talentenjachten van mijn ouders en zo. Dus uh, ja, zo toevallig. Ja. Dus ik heb die van mij eigenlijk weer online gehad. Ik denk, ja, dat is een beetje lullig, weet ja. je wel. Dat, uh, maar ja, toen blijft er toch wel vragen komen. Want ja, inmiddels, uh, iedereen heeft internet... iedereen trekt die dingen zo van Facebook af... en die begint het te draaien op stations. Ik zeg, maar dit is geen single. <laughs> dit is nee. gewoon oh, een, nee. een live dingetje. Dus ik heb weer 1 en 2 Jan en Martin gebeld. Ik zeg, joh, als ik jullie al die losse sporen stuur... kunnen jullie daar dan een degelijke radiomix van maken? Iedereen blij klaar maar we kijken wel even naar. Dus ik kan alles opsturen. Twee dagen later, ik kom daar toevallig voor wat anders in de studio. Ik kom Jans zijn domein in. Want Jan is degene die eigenlijk alle arrangementen zeg maar, voor mij doet... Uh, en ik hoor dat intro, van wat je van Guardian Angel kent, dat, dat gitaartje. Ja. En ik zeg, oh, ik heb er gewoon kippenvel van. Ik wist niet dat het om mijn nummer ging. Ik zeg, dit vind ik hartstikke mooi. Ik zeg, voor wie is dit? Ja, voor jouw nummer. Ik zeg, niks meer aan doen. Niks meer niks, God, ja. Ja, ja, maar het intro zegt, niks. Dit, dit is hem, klaar. Nou, en dat is ook uh, zo gebleven. En uh, sindsdien heb ik uh, ja, de, de draad gewoon weer opgepakt. Een engelbewaarder, die is uitgekomen. Die heeft in eerste instantie leuk gedaan... Of Guardian Angel in mijn versie. Ja. Ja. Heer, die heeft het leuk gedaan. Tijdje, tijdje niet gedaan, uh, niks gedaan. Toen uh, heb ik een nieuwe uitgebracht. Dat was uh, Cabin in the Bridge. Dat is uh, Huisje bij de Brug. Origineel van... eerst staat er op die CD. Ja, die er op, ik ik, ik <laughs> zie hem. Dus ja, die is in 2023 uitgekomen. En toen in één keer begon via TikTok Guardian Angel heel erg te leven. Uh, en uh, Q Music heeft het gedraaid zelfs. Uh, uh, later dat jaar zijn we met, uh, met mijn band nog live geweest in het programma Jammen van uh, RTV Drenthe. Dat optreden is weer opgepikt door NPO1. Dus we dus zijn nog weer bij Goedemorgen Nederland geweest. Dus dan kreeg ik ineens uh, allemaal berichtjes. Ik werd wakker zeg maar om weet ik, een uur of half negen denk ik. Want ik had niet zoveel te doen die dag. En ik kijk op mijn telefoon, allemaal berichtjes. Oh, wat was superleuk op NPO1. ik denk, je dat ik, ik een dronk denk ik. Denk ik. Ja. <laughs> want de avond ervoor waren we op RTV Drenthe geweest. Want daar was dat programma van. Maar toen had ik ook mailtjes dus van een producer van dat programma. En die had om half zes ochtends al gebeld. Of bericht gestuurd. Nou ja, dan ligt deze door Roosje nog lekker te slapen. Ja, ja. Dan dus, uh, hoef je maar geen bericht te sturen. Dus ik heb direct die vrouw teruggeantwoord. Zeg maar. nou, dat ben ik even later nog even telefonisch in de uitzending geweest. Daarom erover te vertellen. Maar nou goed, dat, dat merk je natuurlijk wel direct, hè? Ja. Dat, dat iedereen begint te kijken en te doen en zo. Dus, uh, ja, Tof, ik zag ja. het ook, want ik, ik heb jou op Facebook natuurlijk, en ik zag dat ik denk, wauw, lekker bezig jongen, dat is toch ja, heel lekker. mooi als het er gaat einden. Weet je, die, het is ook een stukje erkenning natuurlijk ook. Natuurlijk. Dat kijk, is toch mooi. Ik, ik vind het vooral heel mooi, um, het gaat me niet zozeer om mezelf, het project heb ik nooit gedaan om onszelf, ja bekendheid te hebben of zo, weet je, dat, dat komt er een beetje bij. Ik vind gewoon dat er heel veel liedjes zijn die origineel uit Nederland komen. Die heel mm -hmm. erg ondergewaardeerd worden. En dat ja. soms misschien door het arrangement. Soms dat mensen uh, het genre gewoon niet mooi vinden. Want het zijn voornamelijk piratenhits natuurlijk. En heel veel mensen zijn daar een beetje ja, negatief over soms. <lacht> en soms is dat ook wel te begrijpen. daar ben ik ook wel eerlijk in. Uh, <lacht> maar ik, ik probeer dan juist die pareltjes te vinden. Die als je er in een ander jasje zet, toch op een hele andere manier ineens ja, in je oren krijgt. dat je het dan toch anders voelt. En, uh, en dat is de hele basis van het project. Gewoon een eerbetoon eigenlijk aan wat Nederland allemaal te bieden heeft. Aan de mooie liedjes. Ja. ja. ja wat nou, wat, wat ik dus de de ook wel vind, soms, sorry hoor, dat ja? ik je erin. In nee. Ik vind nee. ook wel, kijk, weet je, we zitten allebei natuurlijk in een bepaalde industrie ook. En je ziet gewoon heel veel talent uh, met talentjachten. Bijvoorbeeld ook, ik zit wat eens in de jury ook erbij. Of ik presenteer het. En dan denk ik, oh, weet je wel, zo'n goede stem. En dan, go dan gooi je er een singeltje uit. Ja. En dan denk ik, dit is echt best wel goed. Als je natuurlijk een grote naam was geweest, was dit meteen een hit geweest. Ja. En die worden gewoon helemaal niet, dat wordt niet opgepikt. Nee. En dat is doodzonde soms. Want dan denk ik, wauw, dit is echt goed. Maar waarom krijgt dat dan niet de, die airtime, weet je wel? Dat vind ja. ik soms wel... Uh... Ja, het is natuurlijk... Uh, er zijn heel veel zenders waar je gewoon met een zakje geld langs kunt en dan kun je heel veel doen. Uh, als je een groot label achter je hebt staan, kom je heel ver. Ja. Uh, maar wij zijn allemaal kleine jongens en wij moeten allemaal zelf doen. Kleine jongen? Nee. <laughs> maar uh, ik denk dat je tegenwoordig... Ik, ik moest er eerst niet zoveel van hebben, maar je hebt wel heel veel aan TikTok tegenwoordig. Ja. Het ja. enige social netwerk wat je hebt, wat niet alleen naar je eigen publiek wat stuurt maar jij juist naar de mensen you, de, ja, de, de buiten, zeg maar. En als je ja. dat goed uh, doet... En, en je weet de triggers te vinden... dan kun je best wel verder mee komen. Ja. Het is gewoon dat ik mezelf echt een idioot voel... als ik die filmpjes sta te maken... Zeg maar, elke keer dat ik dat zo eindig ja, uh, ik, ik ken ik, het gevoel. Ja, het is ja. echt maar wij zijn ook mee. geen TikTok-generatie, nee. nee. dat, dat, dat, dat, dat heb je als je te 92 komt. Dan ben je blij dat je Facebook een beetje snapt. En Instagram <laughs> nou, dat en is zo. Ook zo ja. Maar TikTok, weet je wel? Hoe ze dat editen en monteren... en het ja. zo <laughs> ik, snel oh, joh, ken er eentje, die, die heb zo binnen, binnen een munt van tijd, nou echt, je kijkt ah. een keer om en nou. het staat al helemaal in elkaar. Nou, dat vind ik ook zo knap. Of dat je bijvoorbeeld ergens loopt en dat je denkt, wat zijn die meiden nou aan het doen? En die ja. staan gewoon een dansje te doen drie ja. keer opnieuw. En dan, dat is dan helemaal hip. Ja, nou, en dan denk ik, jeetje, heb je geen baan? <laughs> Nou, ik sprak toevallig van de weg. Dat is normaal. Die, die zei ook van, ja, ga je die niet van TikTok? Nee, sorry, ik heb wel een link. Maar ja, ik heb, precies. Ik, ik, ik ben content creator. <laughs> Zijn we allemaal tegenwoordig. Ja, Hé, hey, ja. maar kunnen we naar uh, uh, My Guardian Angel luisteren? Of wil je die live nou, gaan? Ja, ik, ik, weet ik, dat ik, ik, dat ik wil dat de intro natuurlijk creëren. even ja. horen. Ja, je ma laat een stukje, maar een stukje intro horen, weet je. Want de ja. intro doe ik live anders. Dus, uh, ja, daarom. Maar dat zijn de kan, van kan Is jou. dat mogelijk of zit ik je aan jou uh, voor het blok te zetten? Nee, ja, je zit mij wel voor het blok. Ja, ik denk nou, oh, ik pak je even terug oh, natuurlijk voor oh, oh, oh, het oh, nieuws van net. Oh, <laughs> ik denk, nou, ga, nou ga je het krijgen oh, oh, ook natuurlijk. Oh, dat <laughs> komt goed natuurlijk. <laughs> <laughs> nou, snel genoeg, toch? <laughs> in white lines, trees in a blur. My mind is hazy. Can't be disturbed. Driving in my car makes me feel free. And it is my life. Got nowhere to be. Without a drop of doubt in my mind, ignoring some red lights, the know what I'll find. The flashing of headlights, the engine it runs, the echo it. Je ja, Engels uitpak ja, ja. is ook gewoon niet over. Mooi, hè? Dat is best wel knap. Daar doe ik wel mijn best voor, want ja. ik vind het niks verschrikkelijks als, als mensen Engels horen zingen en dat je denkt, dat je ja. hoort gewoon dat steenkolen Engels. Dat is waar je... Dat is waar jij Dat is waar je... is waar even try, dat even begin je niet. No, no, no. No. no. <laughs> no. <laughs> no. Het is dat ik al vrij, vrij jong ben begonnen met nou ja, Engelse computerspelletjes doen of wat dan ook. Want je als vrij snel met Engels in aanraking komt ja. natuurlijk. Uh -huh. Ja, dan dan, ja. Uh, ja, voornamelijk ook Engels muziek luisteren, dus dat, dat helpt wel mee. Leuk, ja, ja. tof. Nee, maar is het ook een bewuste keuze geweest, uh, country countrywisten? Uh. Eigenlijk niet. Het, was gewoon, het, het komt puur omdat ik met een akoestische gitaar dit begonnen ben. En dat het daardoor nou ja, automatisch snel op country uitkomt natuurlijk. Ja. Uh, ik vind het wel heel mooi country, maar het was niet het genre wat ik ooit had gedacht dat ik zou gaan maken ofzo. Nou, ja, wat was je droom dan? Uh, ja, ik wou gewoon polka. Oké. Okay. Nee, oh, grapje. <laughs> Hier mag alles, hè. Nee, hier, hier kan alles. Kijk, mijn, mijn, mijn inspiratie komt echt bij David Bowie, Bruce Springsteen, ja. 16 ons Jovi weg, Dus dat zal echt die hoek dan een beetje zijn. En ik heb ook genoeg nummers geschreven... ...ook voor bands waar ik in gespeeld heb... ...wat echt wel een beetje die, die straat die ook is, is zeg nou, maar. Ja. Maar goed, die zijn niet allemaal verschenen als singles natuurlijk. Want ja... Je moet er overal geld voor betalen hè? en dat uh, heb je niet altijd. Dus zo simpel is het ook. En uh, zeker als student, nog niet. Nee, ik heb best wel veel nummers. Uh, ja, ook op de plank liggen waar ik wel wat mee wil doen. Echt eigen nummers, zeg maar. Maar dat ga ik na dit project doen. Ik, uh, ik, ik hoop dit jaar, of hopelijk klinkt een beetje raar, maar hoop dit jaar dit project ook af te ronden met een album. Dan heb ik het vijf jaar gedaan. Dan heb ik vijf jaar lang uh, Engelse liedjes gemaakt van Nederlandse pareltjes, zeg maar. En ja. nou ja, afsluit met een album, live concert. Dat vind ik het eerst wel goed. Weet je, dan heb je vijf jaar dit gedaan. Anders heb je elke keer weer. Oh, daar komt Aan een weer. Ja. Met hetzelfde grapje. En dan is het. Ja, is dus ja. eraf. En komt dat toch? Heb je even voor mij er nog op? Wellicht. Ja, ik, kijk, ik hou heel, echt, uh, heel erg geheim wat er opkomt. Want er zijn heel veel kabels op de oh, kust. Oh, ik. Ja. <laughs> ja, ja. ja. ja, dat is ja. Bedoel, ja. Bedoel. Je weet ja. wel hoeveel uh, feestversies van Piraten heeft er tegenwoordig allemaal verschijnen, zeg maar. Ja. En, uh, ik heb één nee, keer ja, een liedje genoemd en ja. de binnen de twee weken was er iemand die had dat gedaan zeg maar. ja. ik denk nou dat doen we niet meer ik was uh, op vakantie in Turkije en mijn zus die, uh, die zit ook heel veel op TikTok en die zei uh, kijk dit is zo'n leuke Vincent nog wat heet hij? zo'n Duitser is dat? ja precies Oezo zeker? nee of, uh, drinking, drinking wine, wine. Yeah. feeling fine en dat ging natuurlijk helemaal maar als ze dat één keer aan mij laat zien natuurlijk krijg ik dat continu natuurlijk op mijn TikTok als ik er een ja. keertje op zit uh, dus ze zei hier moet je echt een Nederlandse versie van maken toen dacht ik dat dacht iedereen. Er komt de ene en of de andere versie komt nu uit van drinking wine. Dat en de ene, ja, nou ja, weet je, is wat leuker dan de ander natuurlijk. Maar dan denk ik, oh ja, dat, het gaat gewoon heel snel. Je moet echt ja. snel zijn en denken, oh, ik ben echt origineel, zeg maar. Nou, kijk, er zijn gewoon altijd mensen met meer geld, meer tijd en meer mogelijkheden ja. dan, dan wij dat hebben. Zoals is mm -hmm. het. En als je iets wil doen, moet je het gewoon niet, niet van de toer afschreeuwen. Je moet gewoon. Doen. Ja, iets, <laughs> ja, gewoon iets doen en gewoon zorgen dat je snel die mogelijkheid hebt. Alleen, uh, ik denk als je constant achter trendjes aanrent. ...dan ga je nooit iets vinden wat blijft. Je moet nee. gewoon je eigen formule vinden... ...iets wat voor jou werkt. Ja. Dat hoeft niet per se origineel te zijn. Ik bedoel, Voor mij waren er ook ongetwijfeld mensen... ...die Engelse versies van Nederlandse liedjes hebben gemaakt. Alleen ik durf wel hard te zeggen... ...dat ik degene ben die het meest serieus aanpakt. En uh, die er ook gewoon langer mee doorgegaan is... ...en ook gewoon elke keer weer meer wat nieuws komt, zeg maar... Um, want ik, ik, er is bijvoorbeeld een album van Engelbert Humperding... die allemaal Nederlands liedjes in het Engels heeft gezet. Maar eh, uh, maar die heeft dat één album gedaan, dat was klaar. En die doet er ook eigenlijk helemaal niks mee. Um, en je hebt natuurlijk tegenwoordig heel veel TikTok-sterren... om ze even mm, zo te noemen natuurlijk, ja. die dat ook doen. Die maken dan ook even heel snel een koffertje en klaar. Maar dan is het vaak een coupletje en een refreintje en punt. Dat, en ook niet altijd van... even goed. Kijk, zijn even wat nou goed als zijn, dit dan? liedje in het Frans was? Nou ja, precies. Precies. Ja, hmm. ja, ja, en dan ja, gaan ze... En dan ga je ja. gewoon competitie per eh kwartal, kwartal en dan ga je verder. ja, ja doe maar. Uh eentje met kaas of zo. Ja, ik vind het wel heel tof, hè. Wat ik bedoel, ik ja. vind wat je wat je dus zei, door TikTok uh, kunnen kunnen wel gewoon natuurlijk heel veel ja. talenten krijgen het podium ook, zeg maar. Uh, maar uh, achter een je cameraatje, uh, achter een camera natuurlijk zingen, is heel iets anders dan uiteindelijk het land ingaan en ja. optreden. Want ja. echt, ja. dat is echt vallen en opstaan. Klopt. Ik bedoel, als ik kijk naar de eerste keer, tenminste als ik terugdenk, want voor mezelf was het natuurlijk, is het echt een struggle natuurlijk voor de eerste keer dat je gaat optreden en hoe je nu op het podium staat, dat is gewoon even iets. En uh, dan moet je echt leren en dan is het heel fijn als je niet meteen duizenden mensen voor je neus hebt staan. En wat je nu heel vaak ziet bij TikTok, sensaties of TikTok mensen die uh, van, via TikTok heel groot worden, meteen in één keer. Die gaan er voor de eerste keer optreden en die hebben meteen een volle melkweg, ik noem maar even, een beetje ja, uh, voor hun neus staan. En die komen op en die denken, oh mijn god, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En die slaan helemaal ja, eigenlijk, dicht. Eigenlijk doe je op iets. What? Yves Berense. Nee, lief, die is echt een heel lang, bezig, ja, heel lang bezig. Maar ik, je, nee, ik, nee, ik snap meedoen. het bruggetje wat je wil uh, maken. Maar het, ik, weet je wat een leuk bruggetje is? We zijn bij antwoord FM. En weet je wie uit antwoord <laughs> komt? Nou, nou Yves Berensen. Nou, <laughs> nee, maar goed. Uh, ja, maar de, maar de, in principe is die ook uh, uh, ja, een nummer. Had hij op TikTok gezien. Het ja, sloeg niet aan. Nee. Sascha Brouwer heeft een Brouw, Brouwer, ja, inderdaad. Ja, ja, en, uh, ja die en heeft toen was het voor groot. elkaar gekregen. Ja, ja. Oh, een goede zangeres trouwens. Ja, zeker wel. Goede nummers heeft ze ook trouwens. Zeker. Oude rots in het vak Ja, zeker. Ik ga eens even kijken. We gaan luisteren naar de denk ik. Zullen we doen? Ik weet het niet zeker. Ja, dat doen we gewoon. En welke? Alleen met jou, met onze Emma Histers. Ik weet nog precies wat ik toen dacht. Jij m'n zinnen af Want wat wij hebben Heb ik echt nog nooit Gehad Met jou. Ja. ja. En hey, ja, maar is dus een uh, Inderdaad. Hé, hey, um, ja, Yves. Uh, uh, ja, die heb ik ook eens een keertje uitgenodigd, maar hij heeft het druk. Oh, nu? Ja. ja, dat snap ik ook wel. Ja. Dus nou ja, dan maar niet. Dus het de hoek, dus <laughs> nee, hij ja, woont natuurlijk nee. niet meer hier. Ja, ja. Is, ja. Ja. En hij ja. gaat binnenkort natuurlijk naar Vinkerveen ja, ja. ja, dat is ook... Uh. Ja, permanent, Vinkeveen. En, uh. Ja, ja. ja, waar ja daar staan er mooie huizen. Ja. Oh, moet ik zeggen, ik las net ook wel dat de WOZ-waarde in Zandvoort hoger uh, is dan uh, in de rest van de gemeentes. Toen dacht ik, he, Bloemendaal is je toch ook nog? Ik wou net zeggen. Ja, maar dat staat hier Aarde, op het nieuws. Ja, Aarde houdt ook nog. En Aardauw, zeker. Ja, het is onderdeel van, toch Aardauw? Uh, ja. Van de gemeente. Ah, ja, het nou. het, het, is, het ja. zijn natuurlijk twee gemeentes die uh, behoorlijk aan de prijs zitten. Oeh, zegt dat wel inderdaad. <laughs> het gooien is er niet bij. Nee. <laughs> nee. Dat is de andere kant weer, hè. richting Heelveld ja. uh, gaan we dan. Oh, ja, ja uh, precies. Met opo. Uh, ja dat ja, is veel te lastig. Ja, Bladicum en zo, uh, daar staan ook hele, hele leuke freelancers natuurlijk. Vind, uh, ja, ja nou nee, ja. ik weet niet, uh, ooit uh, misschien uh, zijn we er ook. Nou, wie weet. Je moet altijd blijven dromen. Dat is ook zo. Hey, um, one more lie. Yeah. Prachtig ja. nummer. Vertel. <laughs> uh, ja, Tell me, me one more lie. <laughs> ja, sowieso, uh, ik denk dat de meeste mensen het liedje wel eens kunnen kennen van een zekere zanger genaamd Frans-Duits. Uh, de meeste mensen hebben daar wel eens van gehoord, gok ik zo. Die ja. heeft ooit een hit gehad met een nummer genaamd Jij Denkt maar dat je alles mag van mij. Nou, dat is dan deze, maar dan in Engels. Maar uh, origineel is hij dus helemaal niet van Frans. Heel veel mensen denken ja. ook dat hij origineel van André Hazes is. Maar dat is ook niet ook waar. Niet waar. Nee. Ook niet waar. Het is een nummertje geschreven door Pierre Cardner, die is ook Engelbewaarder heeft geschreven. Ja, en cool. uh, origineel opgenomen door de Belgische zangeres Marleen. Nee, waar? Echt? Ja. Oh, joh. Dat wist ik niet. Ja. En uh, toen heeft uh, inderdaad Hazels hem naar Nederland gehaald, Dus nog een Martin Edens is nog later ermee vandoor gegaan. Toen heeft er nog een Liesbeth een feestversie gemaakt. En Frans Duits heeft diezelfde feestversie opgepakt en daar weer een... Ja, een, een eigen versie, ja, ja, precies. En dat was daar dus de zomer voorbij, toch? Van, uh, ja, volgens mij wel. Ja. Van uh, Jan Smit uh, toen. Ja, ja, ja. Op die boot. Ja, ja. Dat keek uh, ik altijd, ja. keek altijd wel. De grap is wel, ik had hier dus zo'n TikTok-filmpje over gemaakt. Ook over de geschiedenis van het nummer, zeg maar. En ik noemde dus dat Liesbeth eerder was en toen Frans-Duijs. Maar toen kreeg ik dus een reactie van Frans-Duijs of een berichtje dat dat niet klopt. Want Frans die beweert dat hij hem in 2005 al uitgebracht heeft. Allee, ik kan het nergens vinden. Niemand kan het Volgens mij was het wel in 2005 met de zomer voorbij. Ik zou kunnen, ik weet het niet. Ik kan nergens vinden. Dat gaan we nog eens uitzoeken. Dat gaan wij eens op. Even <laughs> even dus als jullie het ja. kunnen vinden, kijk, ik geloof nee, Fransen natuurlijk. Kijk, ook dat, omdat, ja, precies. Want Frans die weet het vast beter dan ik, daar ga ik vanuit. Nou, maar, het is ook omdat ik hem toevallig in mijn repertoire heb zitten. In, in, in het Nederlands hoor, want mijn Engels is. <laughs> en dan zie je natuurlijk ook altijd de herkomst daarvan. Dus volgens mij is het uit 2005. Maar uh, dat zou heel goed kunnen dat uh, de zomer voorbij was, in ieder geval wel in die tijd. Zullen we een uh, plaatje draaien? En dan, ik vind uh, het helemaal goed. Dan gaan we. Gaan we gaan kijken, gaan we wanneer wil je uh, gaan... Uh, wanneer ik wil. Volgende week is dat goed. Ja, dat ja, is, is prima. Wij komen gewoon volgende <laughs> week terug. <dan laughs> <zie je. laughs> we gaan eventjes naar Eddie Grant en uh, Give Me Hope Joanna. We're crossing borders. From Ja, ja, ja we zijn even, even bezig om ja aan we te zijn te kijken, de even uh, natuurlijk van het optreden van zo meteen ja Wat en daar zit uh, even te denken want uh, ja, de, de, de technische man is net weg ja dus ja we hebben even eigenlijk een klein probleempje ja oh hebben we een probleempje uh, uh, oh, goed <laughs> oké okay, maar, maar dan dat, dat we dat geldt. Dat geldt wel uit natuurlijk ja, ja, zeker zo is het hey, uh, had je nog wel een nieuwtje? of een uh, dier van de week of zo of, uh, wat, Dan uh, komen, we, komen we daar straks op terug? Komen we zo straks op terug? Wat wel leuk is natuurlijk, is dat uh, Pride uh, at the Beach komt er natuurlijk aan. 25 juli? 28 juli, maandag okay. 28 juli. Okay. Het is natuurlijk onderdeel van uh, Pride Amsterdam, altijd uh, in die weken tegenwoordig. En volgend jaar is het zelfs is, World Pride Amsterdam. Is, is, en dat is volgens uh, mij een hele maand zelfs. Dus dat uh, is, wordt. Is, uit... is er al bekend wie, wie er gaat optreden? Nee, ik zit nu een beetje te kijken op hun, uh, op hun website. En Baars uh, is er komen. Ik, oh, Emiel Baars is er meestal altijd wel bij. Ja. Ook bij Parijs Haarlem hè, is hij er vaak wel bij. Ja. Uh, wat ik zag. Maar uh, nu op dit moment nog geen artiesten. Alleen van de beste artiesten staat erbij. Dus dat is wel hartstikke leuk. Dit is natuurlijk ook altijd weer, weer een, een parade. Een pre-party. Een uh, love painting. Kerkdienst. Woman at the beach party. Info and Experience Markt. Regenboog, world ja. Culture Night, jongens. Het is echt. Eén groot feest. Eén uh, uh, groot feest inderdaad. Ja, bij Pride at the Beach. En uh, 19 juli is ook nog eens Pride Harden. Dat is de tweede editie. En ook daar uh, gaan ze lekker uitpakken. En wordt het steeds groter. Ja. En mensen zeggen wel eens natuurlijk van... Oh, weet je, het moet gewoon niet op een strot gedouwd worden. En lieve mensen, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het is alleen zo dat... Die mensen willen gewoon even hun plekje. En dat wil ik zelf ook heel graag. Ja. En we willen alleen maar dat het, dat het gewoon geaccepteerd is. En dat het oké okay is dat, dat je bent wie je bent. En weet je, denk je, ik vind het niks. Mag ook ik vind ook heel veel dingen niet leuk. Maar dan hoef je dat gewoon niet van de dag te schreeuwen. Nee. Je mag altijd leven. denken van. Hé, hey, dit is niet voor mij. Maar waarom moet je dan natuurlijk op je Twittertje. Of op je Instagrammetje. Een, een, een nare reactie plaatsen onder iets. Uh, Precies inderdaad. Ja. Dus dat ja. hoeft helemaal niet. Je hoeft niet altijd alles te delen. Maar met dat iedereen. komt omdat ze tijd over hebben. Precies, en wij nu ook. Dus daarom, we lekker, dan, daarom mag ik dit even lekker verkondigen, natuurlijk. Daarbij ja, ja. hebben we ook nog hier ook het Krijtkunstfestival. Want dat ligt hier zo mooi voor me, ja. op het Badhuisplein naast het voormalige Holland Casino. Op zaterdag 12 en zondag 13 juli. Uh, tussen 12 en 5 uur. En dat is voor alle leeftijden. En dan uh, doe mee aan het Madonari. Krijtkunstfestival in Zandvoort. Teken met krijt onder de zon. We hopen natuurlijk dat het zonnetje. Oké, ik bedoel wat vrolijke doodles. Ik bedoel ja, wat gaan we dan doen? Krijt te plakken of krijt Ja, nee, krijt maken. En als het regent joh, dan kan je lekker blijven krijten. Voelt verzelf weg. jij maar weer opnieuw, zeggen zeggen dan. We gaan een plaatje draaien en dan gaan we naar Ion. Wat doen we met Red Axe en Cotton Eye Joe? met elkaar. I've been married a long time ago Where did you come from, where did you go Where did you come from, Cardinal Joe But I've been for Joe I've been married a long time ago Where did you come from Cut and Joe en uh, dat allemaal van Rednecks. Zo. So. Nou, nou wel, Ja. Ja, dat gaat er gebeuren. Ja, zeker. Ja, ik okay. krijg altijd de vraag van iemand wanneer die polka uitkomt waar ik net over had. Dus we hebben toch luisteraars vandaag, jongens. Wat <laughs> <laughs> <Hoi> Monique. <laughs> Oké. Okay. Ja. Nou, dus. We starten met. We gaan we nou, wat gaan we doen? Dus we zullen gewoon het begin beginnen, gewoon lekker met Walk away beginnen. Ja. dus, maar dan in het uh, Engels. Uh, de meeste mensen kennen ons, gaan we weg, maar dit is dus uh, Walk away. time to read what you have sown To think of all those years that I had lost Now everything is said and done I guess you've lost and I have won and Turn around, I tell you turn around Those little games you played all over you know I'm not your four-leaf clover And walk away I tell you walk away the deal is done I want you gone no longer want you in my life I'm certain. Around the little on as you played all over, you know. I'm not your 40th clover. Walk away, I tell you, walk away. The deal is done. I want No longer want you in my life. Woe, dankjewel. Top. Ja. Ja, het klinkt, het klinkt heerlijk. Gaaf. Hè? Ja. ja. ja het is meteen een beetje dat je nog... Ja, nee, ik. Ja. Eh, ook omdat je het nummer kent, ook, denk ik. ik ja? De melodie, in ieder geval. Ja. Dat, dat zal waarschijnlijk wel meehelpen, inderdaad. Ja. ja. Ik wil ja, even ja, de microfoon een beetje, ja, je, ik, een ik, beetje zie, ik zie dat je er ruzie mee hebt. <laughs> dat is, dat, is, dat <laughs> valt een beetje weg. En dan moet ik zo raar ingedrukt zitten om te zingen. Dat moet ja, je niet doen, nee. Uh, wat zullen we doen? Zullen we beginnen met... De, de, gaan we een nieuwe single doen of gaan we Guardian Angel doen, zeg maar? Nee, laten, we, laten we eerst... Uh, hebben, want Rob die houdt uh, van Engelbewaarden. Dus uh, okay. uh, ja, die legt nou uh, thuis op het ziekenbed uh, oh, uh, te luisteren. Kat, ja, en, uh, ja, ja Guardian Angel van, is wel leuk. Ja, maar kun je daar niet dat? beter mee afsluiten, zeg maar, als een soort van... Is dat degene waar, ja. waarvoor je dit moet stemmen? Dat moet ik helemaal opnieuw oh, stemmen. Oh, oké. Okay. Oh, nee, nee, dan, dan, dan, dan, dan, dan gaan we nu de single <laughs> doen. Dan gaan we nu uh, One More Lie doen. Doe ja, dan dan een nieuwe one single. single. dan kan ik straks een heel groot lulverhaal ophangen zodat ik het tussen de single kan stemmen. ja. Kijk, ja, ja. Goed. Nou, ik ga je lekker vertellen. Het is dus de allereerste keer dat ik hem helemaal alleen zo oh. live doe. Acoustic met gitaars. Als het helemaal misgaat, is dus het uh, de schuld van Devon. Okay. Ja. <laughs> Deze kun je dus kennen van, uh, van Frans Duis, André dus Marleen, Lisbeth, uh, Martin Edens, Wilfried Wilswijn. En ik weet niet wie nog meer. Uh, maar dit is de Arjan Platt uitvoering. One Hier more Life. Okay. <laughs> Most nights I sit alone. Waiting for you to come home. Well, it slowly drove me mad You were with me in my bed The radio plays a sad old song And I softly sing along Rain falls hard and tears roll down To make a face of this old clown your biggest fan Ja, ik, ik, ik, ik vind dat wel wat. Ja. Dat, uh... dat is mooi, anders zat ik hier een beetje voor wilde. Ja, nee, ik, nou ja. Ik, <lacht> maar. Maar ja. ik, ik, vind, ik ben wat, wat dat betreft best wel, best wel uh, iemand die kritisch is, uh, dus, uh... ja, Daar hou ik van. Ik ben zelf ook kritisch. Op mezelf, ook op anderen, weet je wel. Ik vind dat moet je ook zijn. Je moet eerlijk naar elkaar zijn. Als iets niet goed is, mag je het rustig zeggen. Ja. Dan moet je wel wat komen met tips, natuurlijk. Hè? Dan moet je niet zeggen van het is, het is niet goed omdat ik het niet goed Precies. vind. Ah, het is, uh, nee, het is uh, prima. Het ja, is prima. Ja, weet je, je hebt zoveel mensen die, die lopen altijd te zeiken over andere artiesten en over andere, weet je, Dat dus vind ik altijd zo, zo sneu. Zo hier in afkunst. Ik denk, jongens, we doen allemaal ons best, we doen allemaal yeah. iets. En weet je, ik kan dan een liedje zingen, ik kan een liedje spelen. Je moet mij niet vragen om, om een spijker in de muur te slaan, die hele muur gaat eraan. Weet je <laughs> ja. je hebt talent, ja. Nee, nee, maar wat mij meestal opvalt is... Uh, he, want nou, uh, jij zegt dat uh, mensen lopen af te zeiken, maar... Uh, dat merk ik toch onder de artiesten ook wel enigszins een beetje eh, afhankelijk Achere. van waar ze, vandaan, ja, afhankelijk waar, waar ze vandaan komen, inderdaad. Dan eh, eh. eh, zeggen ze van, ja, eh. oh, ja. Die, eh, die artiest. Ja, maar dat ik, denk, ik denk juist dat, het, dat, dat je elkaar juist moet helpen en zo. Want ja. Dan kijk, allemaal, nou ja, ja. Zo, zo zie ik dat ook. Maar, eh, ja. Kijk, je kunt niet, niet je iedereen zijn met iedereen, je kunt niet iedereen te mogen, maar iedereen doet zijn best, iedereen heeft zijn eigen en fans en... Je kunt niet in je eentje de hele avond vullen over het algemeen, weet je wel. Je nee. moet echt concerten gaan doen, maar dan nog ben je anderhalf uur... en dan ben je vaak wel klaar. Ja. Um, je moet het allemaal met elkaar doen. Ja. En, ja. Um, ja, al die alles hier is nergens voor nodig. En de arrogantie ook niet. Weet je? Wij zijn het allemaal kan allemaal, mensen... allemaal naast elkaar bestaan. Ja. Ja, nee, en ook even benadrukken, wij zijn mensen die liedjes maken. We zijn geen superhelden, we zijn geen dokters, we zijn geen politieagenten... we zijn geen mensen die elke dag ons leven in de waagschaal stellen om een ander te redden. Wij doen een kunstje. Even heel denigrerend gezegd. Nou, ja. En Dat kunstje wat je doet, wat, wat is, dat, dat, daar kun je al veel mensen mee, ja, sorry, mee, nee. mee raken, zeg maar. Ik heb nog niet gegeten. <laughs> nee, sorry. Dat was een, ik een heel serieus. Jongens, het, was het was een heel mooi serieus punt wat je maakte inderdaad. Ik ben, ik ben het helemaal met je eens daarin. Uh, daarin. Ja, ja. Nee, maar dit, ja, maar het is zo. Ja. Ik, ik, ik bedoel, ik, ik maak het toch regelmatig omheen mee. Want, ja. Uh, van, ja die, die artiesten denk ik van oké, okay, ja. ja. Maar ik vind jou ook niet goed, weet je? Ja, weet je dat? De, ja, weet je afgunst Ja, leeft naast elkaar en met elkaar. Dat is het ook, weet je? Is, en, ja. Gewoon zolang je je best doet, joh, laat, laat een andere lekker zeggen wat ze willen zeggen. Uh, het komt inderdaad vaak van als en een ja. Weet je, ik vind. Er zijn ook wel eens mensen tegen mij gezegd. Vind je nou niet dat jij dan eerder dat podium verdient... dat Marco Schuim heeft? Nee, natuurlijk niet. Waarom? Waarom zal ik dat beter verdienen dan hij? Ieder doet zijn best en hij heeft ja. het juiste liedje op het juiste moment met de juiste ja. mensen omgeheen. Nou, dus en klaar, dat is je. Ik die jongen al een geluk. Ja, ja sorry, Daarom daar ik dat jaloers op zijn. Is alleen maar mooi? Ja, het komt uit Drenthe, weet je. Hoe het Drenthe. Nee, ja, <lacht> o o nee nou, heel ja. officieel komt hij niet uit Drenthe, maar dat weet niemand. Nee, maar, dat maar ik niet. hij woont er wel. Ja, <lacht> ja. hij woont er wel. Ja. Maar weet je, kijk, weet je uiteindelijk denk ik dat iedereen zijn momentje krijgt en uh, als, het, als je maar gewoon lang genoeg door blijft gaan, denk ik en zo.